Wij beginnen de Zogerles 212 op de pagina Kuf Samakh 160. De regel 2 van de zogertekst zelf de ot Kuf Nun Tet. Shmaya de Shairtien Taman, ...punt. Soms hebben we geleerd, soms is de zoger onthullend, soms is het verhullend, soms is het zoals dat stukje, het laatste stukje van deze mamar, van dit artikel, is. En aan de ene kant verhullend, aan de andere kant heeft veel verhullende ding, aspecten in zichzelf. En gewoon, we gaan het um, bestuderen. Laten we dat, laten, dat, laten we dat opnemen in onszelf. Wat wij ook ervan begrepen, wat niet begrepen. Maar hij behandelt dat vers een vers uit de profeten een vers ...uit het hele geschrift... ...dat... ...dat opgebouwd is... ...uit... Het, ...uit de woorden... ...in het Aramees... ...Aramees heet Targum... Het, ...de vertaling... ...en het laatste woord... ...is er wel... ...staat wel in... ...het woord eile ...staat in het Hebreeuws... ...en we hebben geleerd... dat. Daar waar men wil de krachten die van de Achoraim, ja, van de zeven onderste van de acoren van de Achoraim worden weergegeven in het heilige door, door het Aramees. Ja, of Targum moet zeggen. En de krachten van waarom? Het is, het is verborgen. Het is, eh, het is wak, het is niet. Ja, het is de, de kant van de kilim die verborgen, als het waar is. Of uh, de kilim de kapala Maar de, wanneer men geeft, weer geeft, geeft dat weer in het, in het Hebreus, dan is het de panim, het ja, dat gezicht, het dat stralen van, van Hashem. Beide nodig zijn natuurlijk nodig. Daarom hebben we ook zo dat... Uh, een deel van, van de leer is in het Hebreeuws, en deel, een deel is in het Aramees. Waarom? Het zijn twee delen van de parsoef. Daarom is het zo, twee delen van de krachten die in de mens zijn. Dus het agorain wordt aangepakt door de vertaling door de Aramees. Dus deze twee talen zijn beide heilig eigenlijk, maar de ene is is boven, stuk bovenkant en dan is onderkant, dus dat is wat hij behandelt. In nog in, de, in deze oot, de regel 2: oud kuf nun tet 159 de shaltin taman lav kehane. Uh, ik zal het eventjes opnoemen. dat vers waar, waar, waar het over gaat. Zou je dat even kijken naar de tekst? Nou, we kunnen hem ook, ook zien op deze pagina, Koef, samen, 160, in Hasulam. De rechterkolom, de zeventiende regel. En dan aan het einde van de regel de laatste twee woorden, en zo gaat het... Over de zin. Naar de recht, regel 18. De eerste drie. Woorden. Dat samen is het. Dat stukje van dat vers. Waar het over gaat. Zo'n so, so interessant vers. Dat staat het in het Aramees. We hebben dat ook geleerd. En het laatste woord. Daar was het. Uh, hier is een stukje daarvan. That, maar. Uh, dat we zullen eventjes straks, dat we zullen kijken waar het uh, is. Maar dan is het, wat betekent wat dat? Um, we beginnen. Schmaaie de Schaltin en hij daar in het vers had gezegd, uh, even nog toch wel, nog nodig, dat dat staat het in het in the Torah dan, dat de Eloka die Shmaia wa Ara lo dat de Elokim zijn, is de engelen die de hemel en de aarde niet hadden gemaakt, dat zij zullen uh, vergaan van de aarde, zo so staat het daar. Die gemaakt werd door de naam Eile. En dan staat het alles is dan uh, in het Aramees behalve het woordje Eile. En het woordje Eile staat in, in het Hebreeuws. Dus daar slaat het over in deze vers. In deze, deze, deze oot. Wat wil je? En Dus daar wordt uh, de hemel wordt gebruikt. En hier gaat het over, dat, over deze hemel, waar het daar in dat vers stond. Shmaya de shait in Taman lafkahane. Shmaya de hemel, die daar uh, heerst, en daar bedoelt hij dan in, de, in het land Arka, herinner je nog, in het land Arka, die, dat het land is van de Klippot. Hij zegt, dat de hemel die daar heerst, die daarvan toepast, die daar is. Dus lafke hane is niet zoals deze. Deze bedoelt hij, de, de, de, de hemel van onze wereld. Oftewel, niet, niet dat wij kijken wat, kijk, wat wij zien boven, wat is dat, dat is dan de materialisatie daarvan. Maar hij bedoelt dan, de, de hemel van waar wij leven, dat is... Wij leven niet in, de, de mens is gezet, niet in, herinner je nog, dat er zijn zeven, zeven niveaus van het land, we hebben geleerd. Ja. Zeven geestelijke niveaus van het land, van de aard. Van en arke is het de derde, herinner je nog, het derde niveau. En dat is het land van de klipot. En aarde, waar, wij, waar de mens is gezet, is, heet tevel. Devel. dus dat is wel uh, anders dan het land van de klipoot. En daarom is ook de hemel van de arke, is natuurlijk een andere hemel dan die, dan die van, de, uh, van het land, waar van onze wereld, dat betekent de, de, van het niveau van devel. Dat is wat hij zegt nu. Velo uh, Olidat Ara Arca Bechaila de Leon Dri zro Ve Hatste Kehane. Velo Ahad Velo Ahadaran Ella Bekama Shanin V Zimnin. Dat is de taal van Zohor. Velo Olidat en dat land, ja, dat land van Arka, van de Kripoot, brengt niet voort door haar kracht, brengt niet voort letterlijk euh, het zaaien, doet, doet niet euh, het cyclus van zaaien, het zaaien, en de regel drie, we gaat daar, en het oogsten, is niet zoals in deze wereld is. Het is niet dezelfde. Zoals elk, land, elk jaar is het, Heb je dat. We daar aan. En ze keren terug. Ja dat cyclus van het zaaien. En, en uh, oogsten. Dat keert terug. Uh, na een aantal jaren. En tijden. Punt we non elka di firshmaya de eerste de eerste Velo dat we de eerste keer dat we de eerste le dat we en nu zegt hij iets interessants wat wij straks leren. Uh, we non eloka tishmaia en deze elokim van de hemel en aarde. En zij die, dus die, die eloka, deze, die engelen, zoals we dat geleerd, die de hemel en aarde niet hebben gemaakt, de regel 4. Ja, vdu mi ara ila voorbij gaan, zullen eigenlijk vergaan, of ja, uh, van de aarde, van de hoge aarde, van de tevel, dus dat tevel, dat is de naam van de aarde waar de mens is gezet. De law is al toen, maar zij zullen niet heersen in er, erin, in het land van deze wereld, dus het land van tevel, Willo je dat dat onba en zullen ze zich zich willen zich willen zich niet zullen niet of uh, zeg dat rond gaan rondvliegen letterlijk in de daarin in dat land in dus in in land in ons in het land van Tevel. ver wil je hond garmin leven in Asia en zij zullen niet veroorzaken aan de mensen Leest Abba om eh, te zondigen, om zich te zondigen, letterlijk, al is dat zeggen we niet zo in het Nederlands, maar om zich te bezondigen, bij Laila in het nacht gebeuren. Zie je wat hij zegt? Het is erg fijn wat we hebben geleerd op de vorige les, ja, dat dit het, dat het wel, wel het geval is dat zij dat wel doen, maar zie, je, zegt hij je, dat. Dat zij, dat zij, dat zij dat uh, in de, in het, in de sfeer van de tevel van onze, ons land, dus waar de mens is gezet. doen kunnen ze niet heersen. Erg belangrijk dat wij dat ook leren. Dat het, wij zien niet dat het noodlotig iets is, maar dat wij leren nu, wat hij ons nu geweldig vertelt, uh, dat zij eigenlijk de mens in deze wereld, in de tevel, niet kunnen uh, eigenlijk schade toebrengen aan de mens... die wel zich bevindt in tevel, in deze wereld, en niet in, in de arka. Zie je dat? De mens zit altijd in deze wereld. Ik bedoel, fysiek. Maar de ene zit in arka. De andere zit in Teber. De, de ene, de, er zijn zo zeven. Ja, en er zijn... Je weet wel dat het, het woord Avadon... Hè? Avadon, dus het is, het is echt het... je uh, het? Inferno, echt. Daar waar het echt... Een uh, heel, als het ware, is. Dus nog lager. Ja, men zegt dat het... Wat betekent dat? Elke mens zit in deze wereld fysiek. Maar de ene leeft in Thebe, zoals het, uh, deze land, dit, dit land is, waar de mens is gezet hier in deze wereld. De andere leeft om, door de zonde. En dat, ook niet, dat betekent niet dat iemand zo is. Dat betekent dat ook dat uh, en het is momentopname is. De ene kan bijvoorbeeld... De, een bepaalde periode of een moment leven of verblijven in Avadon, in de, in de hel, in de bewezen van spreken. Een andere keer, hij corrigeert zichzelf, hij kan, gaat in een andere wereld, ja, in het waarnemingswereld. Ja, de waarnemingswereld, daar gaat het om. Iedereen begrijpt het? Dus het gaat over de ziel, over de belevenis van waar de ziel zich bevindt, hoe de ziel, waar de ziel van aantrekt zijn levenskracht okay. en die kainieten die dus uh, die vanaf kain dan zij werden gestopt door de kain door zijn zonde werden zij geestelijk ge gestopt uh, men liet hen vallen of hij zelf liet zichzelf vallen in het land waarnemingsland van Ar arka en daar heersen die Klipot, deze, deze aangestelde, dit aangestelde paar van de klipot. En daar heersen ze, en daar natuurlijk in dat land Arca kunnen ze wel uh, steeds uh, vliegen ze rond, en brengen aan de mens die onderworpen is, aan dat land, die als het ware geestelijk leeft, woonachtig is in dat land, dat zij daar steeds onder proef, steeds uh, lastig worden gevallen, ze waren niet lastig worden gevallen, maar steeds door hun eigen uh, toedoen, dan zees nachts worden ze uh, geplaagd door deze krachten die hen brengen tot het nachtgebied. Maar in, in het land, in onze land, betekent het land van Tevel, hij heet Tevel, dus een van die zeven ...waar de mens is geplaatst... ...dus niet... niet die, ...de mens die niet... ...door de zonde van Kain uh, zo, ...zo... ...laag gevallen... ...was... ...die is wel... Uh, ...ook de... de hoe, kan, hoe, kan dan, ...hoe kan de mens dan daar niet... ...als Kain dat wel... Kain niet en waar... Dat, ...die wel ge gevallen... ...wel geplaatst werden... Worden in of hebben zichzelf gemaneuvreerd in het land arken van de klipoot. Wat dan de, de, de, de volgende generatie moet ook dat uh, gehad hebben. We weten dat er uh, uh, ja. vele correcties gemaakt werden, duidelijk. En niet de volgende generaties misschien sommige wel nog hebben bijgedragen aan de zon, en anderen hebben wel. ...zekere correcties uitgevoerd, duidelijk. Of door, door leid, door dat, door allerlei andere dingen. Dus dat wil niet zeggen dat automatisch dat de, de volgende generaties moeten last van. moeten wel dezelfde in de arken uh, gedoemd zijn om in de arken te, te leven. Of te ervaren alleen maar proeven van de arken. Bovendien, er zijn ook uh, de andere, andere taak, tak. Andere tak is is de, de hevel, hevelieten, zij die van de Abel, van de hevel komen. Nou, die hebben dat niet. Ze hebben andere, andere manieren van, andere onreinheden, als het ware. Maar toch wel, de mens is wel ook, na de zonden van Kain, uh, heeft de mogelijkheid om te leven in Tevel. Dat, dat is het land van onze wereld. En van die zeven werelden... Ja. Heel hoog, ja. hoog, natuurlijk. Het ja, dus hoog. Dat is dan hoog, natuurlijk. Hoog, hoog. En daarna kwam het, natuurlijk, de hoogste. We ja. hebben dat ge geleerd. Ja. Het hoogste. En daarna komen nog zes lagen. En, de, en de, terwijl de arke is ook niet de laagste. De arke is de derde, het de derde wereld. Dus, dus tevel, en dan nog één. En dan komt het, de, de arke is de derde. En dan zijn ze nog, nog lager. Dan deze, dan arken zijn er nog vier. Dus ook daar komt men, de mens door bepaalde zonden. Kom je daar in het, in het belevenis. En het is, niet, het is zo, dat is eh, niets, niets, eh, niets verdwijnt in het geestelijke. Denk als een mens ah, een bepaalde krachtige zonden, verschrikkelijke zonden begaat. En we kunnen niet weten welke zonde is verschrikkelijk. Okay, het is aan de mens niet gegeven uh, om te meten welke zonde is. Uh, want de zonde is niet is iets wat absoluut is. He? Elke zonde heeft te maken, ook, of is van, to van toepassing op een bepaalde ziel. En de ziel kan een bepaalde toestand verkeren, waarbij een uh, bepaalde zonde voor de ene is uh, geweldig, een, een zo zware zonde, maar voor de andere... ...in zijn toestand volgens omstandigheden, volgens allerlei, het hele, uh, een hele plaatje, het hele plaatje waarin hij uh, zit met al zijn voorafgaande generaties, etc. Dat het voor hem is minder krachtig, is, dat voor hem, voor hem persoonlijk heeft het mindere, minder uh, negatief effect. De ene kan bijvoorbeeld daar helemaal naar de hel komen in zijn belevenis door bepaalde zonden. En de andere uh, hoeft niet. De andere zit dan in een, in een wat hogere wereld door zijn zonden. Precies dezelfde zonde, uiterlijk gezien, is dezelfde. Maar omdat beide, beide zitten in verschillende ontwikkelingsfasen, in verschillende situaties, verschillende omstandigheden. Ook net zoals in onze wereld is. ...twee mensen plegen... ...een bepaald, bepaald delict... ...dan voor de ene... ...die kan, die kan 18 jaar gevangenis krijgen... ...ja, voor zo'n verschrikkelijk... Verschrikkel. ...en de andere kan misschien... ...met de andere al twee jaar voor hetzelfde ...krijgen, men begreep het niet... ...maar... ...volgens de omstandigheden... ...volgens allerlei andere die verzachten... ...de andere... Uh, uh, ...het context waarin het gebeurde, dat, dat, dat hij wordt minder bestraft. bestraft. Nee? Dus dat weten we niet. Wij kunnen niet weten welke mitzwa, welke, welke, welke, ook welk verbod bijvoorbeeld, van de Torah, welke zwaar... Zwa. Er, er zijn wel aanwijzingen van, als men bijvoorbeeld men zegt, als men Shabbat ontweet, allerlei andere dingen, dat is geestelijk natuurlijk, dat men, dat men dat weggesneden of wordt van het volk betekent van het ja van het volk Israël wat betekent dat oh, men zou men dan, men kan dan niet ontvangen uh, uh, in de kilim van het geven men werkt dan alleen maar in de kilim van het ontvangen dat betekent dat weet je niet dat men Iets. Allerlei andere dingen waarbij men wel in de Torah aangeeft. Dat het ook vier ja, Vier, vier, vier, dood, ja, vier uh, doodstraffen wat we hebben geleerd. Ja, die, die door ophanging. Door geestelijk. Maar dat betekent ook dat door deze. Dat zijn nou de vormen van de straffen. Bestraffingen die waardoor men. Uh, ...komt in het ervaren van verschillende gradaties van deze wereld. Ja, van, niet deze wereld, van die zeven landen. Uh, in het ervaren van die zeven landen, denk ik, die, die waar, waar wij het over hebben. Maar voor de rest is het niet, voor de rest, wat zijn de zonden van de mens? O, wat, voor de, wat de mens kan doen... De mens kan niets doen hier zonder... ...dat hij bevindt zich in een toestand... ...van... ...van een rare toestand. De mens is niet gemaakt om te zondigen. De mens, van oorsprong... ...is niet gemaakt om te zondigen. Dat hij zondigt alleen omdat hij niet gecorrigeerd is... ...zijn wens om te ontvangen is niet gecorrigeerd. En het in het bijzonder... Door zijn gesond, als het daar niet gecorrigeerd is, dan de mens, euh, er komt bijvoorbeeld bepaald, bepaalde zo'n aanwaai waai, bij hem een gevoel. Hij gaat een keertje zondigen, daarna, daarna, en daarna kan hij dan tot criminaliteit komen. En van alles kan dat bij hem euh, ontwikkelen, Zich, hij kan dat bij zichzelf ontwikkelen. Maar in principe, er zijn geen mensen die op die de facto op zichzelf slecht is. Het is niet gemaakt. De mens is gemaakt. We komen allemaal van Adam. He? Maar door de zonde. Eerst be, eh, Adam begint. En daarna de andere. Dat, dat was allemaal. Eh, daardoor mhm, werden verschil, verschillende graden. Gradaties van eh, het menselijke vallen. Uh, ontstaan. Dat vallen, dat al dat in die zeven landen. Maar we gaan verder, zo so straks, we horen dat meer, eventjes dat we even bijkomen bij dat onderwerp, waar het hier over gaat. Dat je dat ziet, dat je begrijpt dat over die zeven landen, dat het niet iets, dat het te meten valt in, in ja, geografische het is niet te meten in de, om dat te plaatsen. Men kan wel dat plaatsen geestelijk, de ene, het ene boven de ander. Ja? Of de ene, het ene onder de ander, maar het is geestelijk, kwalitatief, lager dan, dan het ander. Maar niet in de ruimte. In de ruimte kan men dat natuurlijk niet doen. Want dat is de mens die zichzelf, door zij in zichzelf bepaalde discrepanties naar de, te komen in discrepantie, bepaalde mate van uh, discrepantie, met, met, met het hogere, dat die mens komt dan, door het ervaren van een bepaald wereld, een bepaald land, waar we het over hebben. Alleen de mens, want de mens alleen door zichzelf, zijn eigen innerlijk, innerlijk te, uh, te verknoeien als het ware, die komt dan zelf dat, in, de, in die scheidende in in de landen die, die zeven uh, eerst aan Tevel is dus normaal land van waar de mens wel gezet is om hier zijn correcties te doen met goed en kwaad. Maar wel dat de mens zelf kan kiezen en lager dan komen al die landen die steeds grotere mate hebben van... De het verschil tussen, eh, tussen het hogere en het lagere. Ja? Tussen eh, het operationeel systeem van het hogere, van Hashem en de menselijke, eh, uh, menselijke gesteldheid ten opzichte ervan. Eh... Uh, Uh, we inon drie na, na de punt. We inon eloka da die smaya wa ara loa Dat is wat hij zegt. En zij die, die uh, elokim, die eloké, die de engelen herinneren nog, die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, die zullen uh, verdwijnen, zullen vergaan van de hogere, hoge Aarde die tevel van tevel die tevel heet. Veloyi Shaltunba en zij zullen daar niet heersen. Weloe Stata Hoon en zij zullen daar niet rondvliegen. Uh, Veloyi Johan karmen en Neenache en zij zullen niet veroorzaken aan de mensen die zich bevinden in de tevel om -um zich te bezondigen mi mikra mikrad van dat nacht gebeuren. Want daar zes Javdu miara, om in te houden de Eile, kma kama de Itmar. Want daar en daarom zullen ze verdwijnen van het land zes om min dat God de En van onder de hemel, welke hemel, de welke hemel is gemaakt in de naam van Eile. Kamer dit, maar zoals het uitgelegd werd. We gaan naar, over, gaan naar beneden naar de Hasulam. De, de rechter kolom, de regel dertien. Zo gaan we stap voor stap, begrijpen we, niet begrijpen, stap voor stap uh, het ons, ons innerlijk, dat eigenlijk uh, bij het begin van het leren is nog een eindblok van ongedifferentieerd gevoel, gaan we straks stap voor stap laten structureren, geven allerlei smaken, allerlei uh, facetten van hoog, laag, uh, breder, links, rechts, allerlei uh, uh, ervaringen en smaken die we gaan proeven, die, die de mens als de mens zich niet bezighoudt met geestelijke dat, voor hem is alles een pot Ja, dan op deze manier gaan we dieper en voller het leven beleven dan. Uh, gewoon door alledaagse dingen. Ons bezighouden met alleen maar de alledaagse dingen. Alles is nodig, maar het geestelijke, de ziel van de mens, kan je niet voeden door alledaagse dingen. De mens bestaat uit lichaam en ziel. De ziel kan je niet voeden door niets. Niet door eten, niet door drinken eten, drinken doen we voor de nefers en niet voor de ziel nefers, weet je wat? nefers dat is dat het, het het zwaarste gedeelte van onze ziel het is eigenlijk de overgang tussen licht aangeleund aan ja, aan onze, aan onze lichaam dat is wel dat, daar geven we wel natuurlijk uh, het is wel het zit een beetje in het bloed Tussen het bloed, bloed, bloed en het geestelijke in zo'n verbondenheid. Alsof het is niet verbonden, neffes is ook niet verbonden met het materie, maar het is wel, zit wel tegenover elkaar. Ja, het geestelijke hangt altijd boven het materiële, Maar dan het neffes is, is het laagste bij, bij, bij, bij het vlees en bij het bloed eigenlijk. Maar de neshama en, en, en, en roer van de mens is absoluut niet, uh, kan je niet voeden met eten en met drinken. Eten, drinken, familie, seks, uh, absoluut heeft goed opletten, want sommigen menen dat het wel heeft met de ziel te maken, dat seks heeft iets te maken met liefde. Absoluut niet. Dat is natuurlijk uh, door de cultuur, door is zo, so, ja, zo so gegroeid, dat men door allerlei beelden, dat men uh, meent dat daar zit wel liefde in, in het seksueel. Dus moet, moet wel uh, kinderen maken, maar dan, uh, en, men kan niet anders kinderen voortbrengen hier dan door een beetje kwaad dat in de mens is, vermengd met een beetje libido en dat natuurlijk daardoor wordt en men doet seksueel co contact en dan ontstaat dat op deze manier, dan het zaad, lossen, enzovoort, en op die manier vindt plaats, plaats, etc. Maar het is niet geestelijk. Dus uh, wie denkt, en uh, de religieuze mensen natuurlijk, dat het wel iets is, dat het gezinsleven is. Het is nodig natuurlijk. Maar het is ook niet, staat ook niet geschreven. nergens staat in de Torah geschreven. Dat de mens moet trouwen. Dat het is niet, Het is niet goed. Maar dat het staat niet, niet goed. Niet in de zin van dat het slecht is. Dat het staat apart van elkaar. Dat het, is niet, het is niet zo goed. Het is niet goed om de mens voor de mens. Om alleen te zijn. Dat betekent uh, niet dat de mens moet verplichtend trouw of zo, zoals al die, zoals de religie hebben dat gezegd. Absoluut niet nodig. De mens, alles heeft in zichzelf. De ene die wel moet in bepaalde, in zijn incarnatie kinderen voortbrengen. Yeah, ja, dat is. is hij voelt het wel zelf dat hij dat moet doen. Nou, laat hem dat doen. De andere hoeft het in zijn incarnatie niet te uh, doen. Het is absoluut niet de, niet, de, niet, de, niet de plicht en ook niet de verantwoordelijkheid voor, van de mens... om dat wel of niet te doen. Als de mens daar... Een behoefte heeft... en voelt daarvoor... hij doet het wel. De andere hoeft dat niet te doen. Dat is absoluut... staat nergens... slaat nergens op. Eigenlijk nergens staat het geschreven. Waarom? Ten andere, men weet van boven... erg goed wat de mens nodig heeft... in een bepaalde incarnatie. In een bepaalde incarnatie. De ene die doet, tien kinderen maakt, de andere, één of twee, de andere, iemand helemaal niet, en soms is iemand, het is, het is, men weet van boven welk lichaam aan de mens te geven, het beste, dat hij het beste daarvan maakt in zijn, in zijn incarnatie, maar hij hoeft niet een kinderen maken, dan of het is niet, dus het maken van kinderen heeft niets met liefde te maken, het is erg belangrijk om daar bewust van te zijn dat, oké, okay, men, men wil nakomelingen hebben, ja, men wil kinderen hebben, nou dan doet men, maakt men dan kinderen. Hij heeft ook uh, zin natuurlijk om uh, de aarde te, te doen, zich vermenigvuldigend geweldig, maar het is niet iets dat dit verplicht is. Nee. Dat is materialisatie. Dat is de materialisatie van materialisatie. de mens. Ja, van de geestelijke. Ook dat wat, wat zij denken, dat het daar staat, vermenigvuldig is, dan, dat men gaat het ook in, de, wat leert men de Torah, en men denkt, nou, we moeten mij vermenigvuldigen, men denkt, denk, men ziet, het alles wat de Torah zegt, uh, dat het allemaal uh, materialisie, materialisatie van wat de Torah zegt. Absoluut niet nodig. Absoluut niet nodig. Dat eh? is alles... Er zit zo, en oké, okay, dan doet heeft iemand, iemand doet het om, om, vanwege liefde. Men zegt dat allemaal, comedie speelt met elkaar. Dat is allemaal, duidelijk. Het, het, het is nodig, het is, nodig, het is, het is nodig, het is, maar, Ja, het is nodig om weet ik al? Precies. andere mm. dingen. Ik heb sommigen die denken, oké, okay, de kinderen heb ik, dan ben ik iemand. Ja, yeah, dan okay, ben ik <laughs> dan. Vrouw soms, nou oké, dan ik, heb ik dan geen, dan heb ik geen last van. Dan zeggen ze dat ik, ja, ze hebben wat mijn broer, buurvrouw weet het wel en ik niet. dan voelt ze zich, ja, dat ze eens een beetje dat, daardoor het, ja, dat ze is minder. Ik heb die andere dingen. Of ze een kind heeft, dan zeggen ze, nou oké, dan heb ik al iets hoef ik dan niet uh, in beroep te leren. En dan heb ik iets. Er zijn allerlei andere overwegingen. Waarbij men uh, dat wel doet. En, of je dat doet of je dat niet doet. Absoluut niet. Uh, heeft, is, is niet belangrijk. Dus, uh, dus wat betekent. Wil ik nog even. Waarom hebben we daar dat begonnen. Uh, dat dat uh, de ziel kan je niet. De ziel kan je niet blij maken. De ziel wordt niet blij. De ziel de ziel ontvangt niets, word niet, wordt niet, de ziel voelt zich niet door, nog door eten, fysiek eten, drinken, nog door seks, familieleven, absoluut niet. En ook niet door uh, uh, macht, ja, macht, eerbetoon en wetenschap absoluut, de ziel heeft absoluut niets te maken. De ziel heeft geen genot. Geniet niet van dat soort dingen. Natuurlijk is het gezellig. Iemand vindt, bijvoorbeeld heeft een partner of heeft eh, kinderen, dan voelt hij zichzelf. Natuurlijk dan voelt hij zichzelf ge geweldig, net zoals, zoals, zoals we hebben dat gezegd. Uh, ...koetjes hebben dat ook gezellig bij elkaar... ...wanneer ze kinderen maken... Ja? ...en beren en, beer, beer en al die andere... ...zo so is het ook deze... ...die doen alles voor zichzelf... ...die <laughs> hey? yeah. doen precies hetzelfde... Yeah. Yeah. ...de hey, orthodoxe man die doet het voor de heer... ...voor de schepper, die doet het the voor zichzelf... Hey? ...de vrouwen die het allemaal bij hun, ...vrouwen die staan allemaal bij de... Uh, ...in de keuken... ...die allemaal, allemaal, allemaal in de keuken... <laughs> de ...vrouwen staan in de keuken waar die die orthodoxe mannen, die doen niets. Alles een vrouw moet doen. Hij is zogenaamd, zich met het geestelijke, zich houdt met zogenaamd, met zijn geest, met het geestelijke. Of versleet zijn broeken. En doet voor wie? Voor, voor de schepper, met het geestelijke. Ze We weten niet wat het geestelijke is. Ze willen alleen maar, uh, doet alles voor zichzelf. En dan in de pauze, dan loop je naar huis. En, en dan, uh, dan, uh, dan uh, doet je wel net zoals, ik, net zoals een hanen dan even. Even is, pak je zijn vrouwtje dan en zo en dan gaat hij weer leren. Nou, wat is dat nou? Is het geestelijk? Heeft het iets te maken met het geestelijk? Dat is het. Ik zeg jullie de waarheid. Zo is het. Dat is doen ze dat voor iets voor het geestelijk, doen ze dat voor de heer. Welke heer is dat? Ze the weten niet wat ze doen, duidelijk. Dus dat betekent, kinderen maken heeft niets gaat. Uh, de kinderen maken dus verblijt de ziel niet. De ziel dus, de, de, hoe heet het, de ziel wordt niet, verkrijgt niet, zeg je dat, opluchting, verkrijgt niet genot. Terwijl de mens is gemaakt om genieten, zowel fysiek, zowel uh, van deze wereld, van alles, zonnetje, zonnetje, van alles, maar ook zijn ziel, moet ook genieten, maar waarvan? Van alle die dingen, materiële dingen, eh, ook rijkdom re ook, absoluut kan de mens niet, zijn ziel kan niet verblijden. Ik, als hij blij is van zijn rekening, van zijn, uh, nu, uh, van zijn mo mooie rekening op zijn bank, dan alleen maar voor zichzelf. Voor zijn eigen wens om te ontvangen voor zichzelf, maar dus zijn ziel blijft dood, als het ware latent. En geniet niet van zijn miljoenen. Ja, absoluut niet. Dus waar, waarvan moet je dat halen? Van jouw inspanning, van jouw leren van het, van het hogere. Ja, dat is wat wij doen bijvoorbeeld met Zoger, met alle die andere dingen. Dat is alleen wat de ziel blij maakt. Dat is alleen, want dat is dat, de essentie van het leven. En dat kan alleen de ziel Raak. Natuurlijk moeten we ook opbouwen bij ons dat de, de ontvankelijkheid, dat wij dat gaan proeven, de, deze, dat genot, geestelijk genot. Alleen daarmee kunnen we verblijden ook de ander, dat, de, de ziel. En daarom alle ziekten komen in deze wereld, juist door het uh, niet geven van het genot aan de ziel zelf. En als een mens zich alleen bezighoudt met het uiterlijke wereld, met alles wat, wat er over gaat nu, het uiterlijke wereld, familieleven en die andere dingen, zijn werk, maar komt er niet aan toe om geestelijk uh, zich bezighoudt met het uh, omwille van het geven. Dat is heel iets anders dan traditie. Ik spreek niet van, uh, van religie, want religie heeft niets te maken met het geven. Eh, religie leert alleen maar ik geef jou, de schepper jij geeft mij het is business het kan niet voeden de mens, de ziel het voedt de, de ziel niet en religie kan de ziel niet voeden dat is geen geestelijke het voedt het put vanuit het geestelijke maar het is geen geestelijke geestelijke begint bij de intentie van de mens om te geven en dat kunnen wij niet. We kunnen dat niet. Maar wij willen dat wel. Geloven dat, dat ik het moet doen. Niet verplicht. Maar geloven dat dat, dat dat is de weg. Geloven daarin betekent al, al geven. En niet weten daarvan. Daarmee kunnen we voeden telkens wanneer we geloven. Opbrengen, dan voeden wij onze ziel. En dan behoeden wij ons van rare ziekten. Alle die ziekten die komen alleen maar als gevolg van het ontzeggen aan onze ziel, onze, ontzeggen uh, het genot. Het genot betekent het licht Chogma. En licht Chassadim. Chogma die. Uh, die ...zit in het licht chassadin... Maar dat is de mens... ...dat de mens ontvangt... ...dat kan je... ...hoe waar kan je het ontvangen? Alleen in het innerlijk... ...in jouw kilim kan je ontvangen... ...in, het, in jouw ziel... ...in jouw... Uh, ...ziel kan je... ...kan het aantrekken... ...en dat gaat ook... ...ook onder andere indirect... ...ook ten behoeve komt aan het lichaam... ...aan het lichamelijke... ...duidelijk... ...daardoor ook komt er ook heel aan het lichaam... en niet andersom... andersom kan dat niet... Ja, dus die beiden moeten wij we, we weten... te uh, doen genieten... en daarom... wie alleen maar zich zogenaamd... met het geestelijke bezig, bezighoudt... maar... Uh, maar laat... Uh, in de kou staan... zijn lichaam in de kou staan... ook dat is niet goed want dat is, alles moet verbonden zijn, je moet, mens moet genieten, elke dag zowel geestelijk voor je innerlijk, als lichamelijk. het zonnetje schijnt alle, alle andere dingen je moet altijd zoeken dat jij ontspannen bent, dat is weet, zelfs als je werkt, moet je altijd ontspannen blijven het is, natuurlijk lukt het ons niet, maar altijd zonder spanning. Je kan alles doen zonder spanning. Spanning helpt absoluut niet bij het. Het brengt niets extra spanning. De ja? spanning blijft waarom sommige artiesten, bijvoorbeeld een mens, zijn acteur, een acteur ja, of wie dan ook. En die, die werkt en soms uh, iemand al dertig jaar. ...op de planken staat, toneel doet. En steeds als hij naar een uh, toneel moet, op de planken moet staan... ...dan krijgt hij dan koorts, Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat het vroeger, toen hij jong was, had hij dat wel. En dat bleef bij hem hangen. Hij, zou, hij heeft dat nu niet meer nodig. Hij zou graag dat niet meer hebben. Maar het is zo gegroeid dat telkens wanneer hij op de planken staat, dat was van het verleden, toen hij 18 of 20 jaar oud was, toen had hij het wel nodig, omdat hij was nog onzeker van zichzelf, van zijn eigen kunnen, van zijn eigen spontaniteit in het, ja, discipline, etc. had hij mo moeten opbrengen. Daarom blijft het wel hangen. Ik nou ook, als je kijkt naar hoe specialist werkt in onze wereld, in welke branche dan ook. Je ziet dat hij doet het zo met zijn handen, zo op allerlei, op allerlei manieren doet je dat uh, zo fijn zodat hij denkt niet meer eraan hoe moet je dat allemaal dingen doen. Hij weet al zijn handen zijn alles werkt al om zijn werk te doen op een manier dat het uh, zacht en tijder fijn verloopt, zonder spanning eigenlijk dat is, zo moet het ook, alles in, elke, in de elke dag moet je kijken, dat er, heb je spanning, Weg daarmee, probeer dat van binnen, dat weer jezelf um, uh, in sereniteit brengen, en dan werken, oh, dat is dan, heb je ook, win jij ook de terrein, door dat stukje spanning die jij ook weer, uh, uh, zeg dat, uh, oplost, of uh, doet, uh, absorbeert het, als het ware, naar binnen haalt, door gewoon weggeven dat, dat spanning ook, spanning moet je ook geven omhoog, geef het omhoog aan de schepper, laat hem dan corrigeren, jouw spanning, en daardoor komt de rust, en, beheersing, en het zien van de realiteit in het nieuw. Eh, uh, We gaan dus naar beneden naar Rechter de rechterkolom, de regel 13, de referentie van Ot Kuf Nun Tet. Shmaya de Shaltin Taman Vehule. Dubbel punt. Hashamayim 14 Hasultim Sham. Einam Keilo Hashamayim shilanu We ein 15 Ha arets э молида бэкохам зэра вэтацир каэлу шилану зэстин вэйн азроим хузрим лицмох эла бака машаним зэстин узманим пашамаим ашультим шам дэ хеймэ ленди дар een ze zij niet zoals deze. Welke deze? Hij he, he, he helpt ons, 14. Hashamayim shamayim de hemel van ons, onze hemel. Dus hun hemel is niet zoals de onze hemel. Hun hemel in hun ervaring, in hun belevenis, is niet in de, de hemel van de arka, is niet zoals die van ons. in vijftien haretz molidabach Bekocham en hun land, het land arka, uh, Breekt niet voort door hun kracht uh, het zaaien en het oogsten, zoals dat van ons. Dat on, van ons is dat Tevel, het bovenste land. Zestien we een, hasroim, chosrim, litsmoch, en die dat zaaien die zaden die men dat men die zaait und keert niet terug om letsmorg om uit om uit te gaan spruiten uh, anders dan bakamashanim 17 uzmanim dan na een aantal jaren en tijden en perioden bij ons is het niet zo, bij ons is elk jaar, komt weer, kom weer en weer, eh, kan het gezaaid worden en geoogst worden. Zevenien. En bij hen is het niet zo, daar is het na een aantal jaren gaat wel. We hebben ze neemar, lei hem, elke dia, shmaia, achttien, we are, loafdo, jafdoem, ja, Aeliona, negentien. Hij teve. er. Scheloi isla tu, ba, veloi ishot twintig ba veloi gormim gormi adam, hij hat lid. Tame, 21, ba mikra, laiva. adepunt. fentje nado We en zij zijn dat waarover gezegd wordt. Ja, in dat vers. Elokai di ve In het Aramees staat het geschreven in, de hele, in het heilige geschrift. Normaal, het heilige geschrift is geschreven in, in, in het, in, in het, in het Hebreeuws, maar hier staat een vers in het uh, Arameis, dat heet Targum, en het laatste woord, Eile, staat het in, the, in het Hebreeuws. Dan wordt het gezegd over hen. Elokai di die de engelen, die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, javdu aarde zullen verdwijnen van het land. Welk land is dat? Heilona. En hij, hij geeft ons eh, aan, je hoederslag van Heilona, van het hoge land, van het, hoge, het hoogste land van die zeven landen, die waar we... Die, dat welke hoge, hoogste land heet, Tevel. de dus zee zullen, we je schotten toe, en zij zullen daar niet heersen. Ja, de zij die dus die uh, behoren bij het, of die aangestelden, die behoren bij het land Arka, bij de klipot. We je schotten toe, en zij zullen niet rondvliegen in haar 20. Weloy, Jugor, Mimliv, let op, en zij zullen niet veroorzaken aan de mensen, om zich onrein te maken, 21 van laila in het nacht gebeuren. Zoals we vorige keer hebben gesproken, op de vorige les. Hij zegt nee, normaliter is het niet zo, dat zij heersen alleen over het land Arka, en daar wel, wie zich daar bevindt in het land Arka, die wel worden onderworpen, die zijn wel onderworpen aan hun aanvallen, enzovoort. 21 naar de punt, waar ken je Arka? Miara? Womien 22, de God schmaaashe nasu, behasem, hele we al kennen daarom, ja, bedoel, mi ara zullen zij, zoals die, uh, dat vers zegt, zullen zij ze, uh, verd verd verdwijnen van de ara van het land, dus van het land, van het bovenste land, om um in de God schamaaien van onder de hemel, 22, shenassu, die gemaakt werden in de naam Eile. Ik moest ze lachen, zoals we hebben geleerd, dus, wat, kijk, Onze wereld betekent de wereld, wat. De, de, de Tevel, ja, de, de, de, het land Tevel is gemaakt door de Heilige Naam. Door het Eilige. Ja, het is niet Elohim. Het is alleen maar Eilige, maar toch wel, het is Heilige Naam. Nou, waarom is het zo? Wie kan zeggen waarom onze wereld is gemaakt door. Ewe, en niet Elohim. Waarom? Om op te stegen, ik zal helpen een beetje, om, om op te stegen, om te ontvangen, de naam Elohim, moeten wij, ja, moeten wij, wat? Moeten wij inspanning leveren? Moeten wij goede daden doen? Moeten wij eh, man doen opbrengen? Ja, om op te stegen naar Hogere, zoals Zeer Pien moet opstegen naar Bina, ja of niet, naar Yersud en daarna naar Abba en Hima, om de naam Elohim te maken, de volledige naam Elohim, en dan we mogen te ontvangen, ja of niet. Maar waarom is, de onze, waarom is ons land, on, ons land of het land Tevel, de, het hoogste land van die zeven, is gemaakt door Eile. Eile van het heilige. Waarom? Waarom uit hele Wat is eile? Welke, welke deel is eile? Het onderste deel. Ja, onderste deel. dat huh? het huh? Nee, nee. Oké. Okay. Die aantrekt eele als Askelim, die trekken chogma aan. Maar eile in de partsoef is het onderste gedeelte, Ja? Yeah? Wat hebben we geleerd? Hoe, na de tweede simpsum, vanaf de tweede simpsum, hoe is het opgebouwd, de wereld, of alles is opgebouwd, de wereld is opgebouwd in elkaar, of de wereld had zeloot, en bria, iets, hoe? Dat het onderste gedeelte van een hogere traptreden is geplaatst, gezonken, verzonken, in het bovenste gedeelte van de lager. Dus onze wereld is in onze wereld is toegestopt. In onze wereld zit, als het ware, is verzonken als, als, uh, in de katnoot. Want wij verblijven in de katnoot. Katnoot is alleen maar nu en dan moeten wij katnoot maken. Hè? Maar normaal is het katnoot. Dus normaal is in onze wereld zijn ingestopt ingezonken, een hele... dus dat onderstel... het onderstel... van het hogere. Wie is het hogere? hogere? Dat is dan... Uh, dan heb je dan een hele structuur. Dan, uh, dat, dat. Wie is, wie is on, onze wereld? Wie is de, de bo, boven onze wereld? Wie? Wie is boven... wat is de punt, punt van onze wereld? Wie, wie zit daarboven? Naar, naar, naar het schema wat wij hebben... Ja, onze wereld, de punt, van on, de punt van onze wereld, daarboven is, begint de geestelijke wereld. Yetzira, ja? Nee, niet Yetzira, maar Asia, natuurlijk. Ja, dus het, de eerste, het eerste station in het geestelijke is Malgoed van de wereld Asia. Ja, of niet? Ja, dus, met andere woorden, dat eilen van de Malgoed van de wereld Asia, zijn, ja, zijn vertegenwoordigd, als het ware, gevagen, gevallen, niet gevallen, maar hangen, als het ware, zijn verzonken in onze wereld. Anders zouden we geen, niet, niet, niet, niet, niet eelen zelf, maar als het ware, die, het uit, uit, uitwendige gedeelte van deze eelen. De, van de malgoed, uit, het uitwendige gedeelte van deze hele van, ja, van het onderstel van de malgoed van de wereld uh, Asia, die zijn, die zijn vers, uh, ge, gezonken in, in de, in de hogere, in de hoogste wereld, in het hoogste land van onze wereld, deel? in het hoogste land, dus we hebben zeven landen, in, in onze wereld hebben we zeven landen, ja, zeven, ba, zeven Niveau. waarom zeven, zeven sferoot? net daarom is het ook zeven sferoot in zeven landen in, in deze wereld, ja, de hoogste daarvan, het hoogste daarvan is Teber, ja of niet? dan in dat hoogste land van onze wereld, dat is dan de, het land Tever, daarin zijn ingezonken de Nehi, ja, de Nehi, oftewel Nehi, en in de naam van in de naam van het Heilige, in de naam Elohim, zijn zijn is eigenlijk het onderste gedeelte, is Eile. Dat is waarom, waarom hij zegt. Eilig. Dus dat is wat hij zegt, dat onze wereld, dat de, de, de wereld is gemaakt is door Eile. Dus binnen, dan betekent dat het wereld gemaakt is, betekent wat binnen zit, is de Maker. Wat zit binnen iets wat uitwendig is, wat omhult, dat betekent, die is dan de schepper. Die ontvangt dan van die eile, ontvangt ons, aarde, en ontvangt die mogen. Dat is wat hij ons vertelt. He. 24. Oké. Okay.